Dit was het.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon Zee. Zandvoort. En Z zomerhits. CMM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. zomerse 50. Welkom bij de jubileumeditie van de zomerse 50. Vandaag hoor je voor het tiende achtereenvolgende jaar de 50 grootste zomerhits aller tijden. Paals.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 Je riep me met je ogen. Ik keek je aan en kreeg een vreemd gevoel, want ik begreep.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 Verder langs het strand en als een jongen pakte ik je hand. Van de nummers 20 tot en met 11. 20. Rosane, ik weet dat er heel veel mannen zijn.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 We're going where the sea is blue. We've seen it in the movies. Now let's see if it's true. Jesty. Samina, Samina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina, Samina, zambia lewa, anawa, ah ah. Samina, Samina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina, Samina, zambia lewa. It's time for Africa. Fasty. Papa Chico, you're the sun for the children. 50 dit les thunes, qui dit argent, dit dépense, et qui dit crédit, dit créance, qui dit dette, te dit huissier, et lui dit assis dans la merde, et qui dit amour, dit les gosses, dit tout divorce, qui dans les problèmes, le cédit monde, et qui dit a encore sur de payer tous les proches, alors, alors. Fini car pire que ça ce serait la mort Quand tu crois enfin que tu t'en sors Quand il y en a plus Dans les tripes het niet et puis tu pries pour que ça s'arrête dan moet ton corps c'est pas le ciel alors tu niet meer kan, dan on chante et puis seulement quand c'est fini alors on danse alors Camisa heb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 Cama baby, te digo tu mi símulo, que tengo la camisa negra. Oh, dit is de Zomerse 50. Zomerse 50. crucial people. Original king talking on the microphone. Yes, me come like Al Capone when me sing. I wanna have sex on the beach. Now, they got them, they got them, they got them. Me. Girl, I wanna hear you sing. I wanna have sing.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 de hitlijst van het jaar. Dit is de zomerse vijfde. Vijf. Man, I'd love to see that girl again, Man, I like to oh. that girl again. Hey. And we were trying different things And we were smoking things. Tien jaar, jaar. zomerse vijftig. 2010 10 10 jaar zomerse 50 3 De top 10 van de Zomerse Vijfers 2010. 10! Dit is de nummer 1 van de zomerse 50, 50 2010. MUZIEK <Song> da Da vi richiedavo appena Sì tu la parla pietà americano Quando sa fa l'amore sotto luna Quando deve n'ca vedi I love you Quando da to vi tu la parla americano Quando fa l'amore sotto luna 50er weer. De hitlijst met de allergrootste kerst Oh so the weather outside is frightful So this is Christmas En jij hebt hem zelf samengesteld Ga nu naar winterse50.nl Bekijk de complete hitlijst En luister in de laatste week van het jaar naar de Winterse 50 Al 10 jaar lang Elke zomer De 50 grootste zomerhits aller tijden Dit is de Zomerse 50 Zomerse 50 Zomerse 50 Zomerse 50, zomerse 50.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 Bij de beëindiging van de gijzeling in een bus in de Filipijnse hoofdstad Manila zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. Zeven gegijzelde passagiers en de gijzelnemer. De bus waarin vooral toeristen uit Hongkong zaten werd vanochtend gekaapt door een oud politieagent. Hij zei dat hij onterecht was ontslagen vanwege corruptie. Toen een bemiddelingspoging door zijn broer werd afgebroken begon hij te schieten. En daarop schoten commando's de man dood. Pokerspelen via internet kan gelegaliseerd worden. Dat adviseert een commissie aan minister Heersbal in van Justitie. Nu kan er alleen legaal gepokerd worden in vestigingen van Holland Casino. Volgens de commissie is de vraag naar poker op het internet zo groot dat regulering noodzakelijk is. Er zou een beperkt aantal vergunningen moeten worden afgegeven die aan een termijn worden gebonden. Nederlandse providers zouden verboden moeten worden om samen te werken met illegale pokeraanbieders uit het buitenland. Twee Spaanse hulpverleners die in de Sahara waren gegijzeld zijn na negen maanden vrijgelaten. In november vorig jaar werden de twee in Mauritanië ontvoerd door de Noord-Afrikaanse tak van Al-Qaeda. Volgens de Spaanse premier Zapatero zijn ze al die tijd vastgehouden in Mali en vliegen ze vanavond nog gezond en wel naar Spanje. Details over hun vrijlating zijn niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk hebben de Mauritaanse autoriteiten een deal gesloten met de terreurgroepering. De boom achter het Anne Frankhuis in Amsterdam is omgewaaid. De stam brak vanmiddag anderhalve meter boven de grond door een windvlaag af. In de afgelopen jaren ontstond een controverse over de boom, een witte paardenkastanje. Omwonenden en sympathisanten verzetten zich tegen de kap van de boom, die ernstig was aangetast. Anne Frank beschreef de boom een paar keer in haar dagboek. De boom had om die reden voor veel mensen een emotionele waarde. Het weer vanavond eerst nog buien, daarna droog. Morgen geregeld zon, alleen in het noorden kans op een bui. Aan het einde van de middag vanuit het westen meer regen...